Ruitjes, luistert naar Parche P Radio. En dit is uh, week 12, het is zaterdag 26 maart 2016. Pigedia is wezen demonstreren in de wijk Ippenburg in Den Haag. En ik ben er geweest. Ik heb er een filmpje gemaakt van 30 seconden en wat foto's ga plaatsen. En er is helemaal niks mis met die mensen. Ik heb met ze gesproken, ook met de leider. Er is niets mis met die mensen. Het zijn geen aardzaaiers. Het zijn gewoon hele beschaafde, bezorgde burgers. En oké. Okay, uh... Ja, Jacco. Goeie avond, zeg. Ja, nou ik heb dat muziekje maar even helemaal weggehaald. Want... Ik weet niet of mensen maar kunnen verstaan, dus ik zet hem even op pauze, ja, ja. Goedenavond mensen, welkom vanuit een bewolkt en toch wel zonnige Veluwe, de zon is net onder. Het was een hele mooie zonsondergang, okay. die ik eventjes uh, uh, op de gevoelige plaat heb gezet. Oh, daar ga ik en, later eens even kijken dan. Uh, die jullie allemaal kunnen bekijken op uh, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest. Noem het adres eens. En alles onder de naam Dutch Country Files. Oké, okay, Dutch Country, of, country of Dutch Files. Dutch Country Files, foto's, maakt niet uit wat je kiest, je komt er dan. Oké. Okay. Uh, ja, dit was inderdaad een roerige week, er is een hoop gebeurd. Uh, de beste voetballer die Nederland ooit had is, uh, is niet meer. Ja, Johan Cruijff, uh, Dat is... Uh... En laat het toeval, uh, heel vervelend, uh, uh, ja, bij mij is het een beetje dubbel, want een neef van mij is uh, ook uh, rond die taart overleden. Uh, ik weet niet of hij of op dezelfde dag als Johan Cruijff uh, is overleden, maar hij is ook 68 jaar geworden. En uh, ja, ik weet niet wanneer hij begraven wordt, waarschijnlijk de woensdag, maar ik ga er zeker naartoe. Dus uh, okay. ja, de familie gaat een beetje uitdunnen, zo hier en daar. Ja, omdat dus uh, je ouder wordt, wordt het steeds stiller op heen. Ja, dat klopt. Daar komt er wel natuurlijk nieuwe aanwas bij en zo. Maar goed, uh, het gaat niet zo snel als vroeger dat er uh, dan weer eens een, een neefje geboren werd of een nichtje. Of uh, eh, Vroeger hadden de gezinnen nou, vijf, zes, ja. zeven kinderen. Ik, heb, ik had zelfs een oom en tante die hadden twaalf kinderen. Ja, nou ik ik, ik, zal, ik zal je zeggen dat uh, over dat gesproken, ik uh, hoorde laatst op de radio dat er in de in het de deel van Nederland wat je wel kunt omschrijven als de Nederlandse Bijbelbelt. Ja. Uh, alle bekende plaatjes uh, de, waar, waar de, waar de Bijbel nog hoog en de kerk nog hoog in aanzien staan, zeg maar. Uh, daar worden de laatste tijd weer veel meer kinderen geboren dan een paar jaar geleden. Nou, ik heb. Dat klopt, want, want de nieuwe generatie, die zeg maar nu nog zeg maar, zeg maar, de puberteit voorbij zijn. Die zijn heel strikt in het geloven. En, en dat is al een aantal jaren aan de gang hoor. Maar ik heb, ik, heb, ik heb vernomen dat ze inderdaad grote gezinnen hebben. En ja, ze zijn nog net als onze. Grootouders zeg maar heel erg strikt aan de Bijbel. En, um, en er worden ook steeds meer kerken daar gebouwd. Alleen um, de bevolking uh, qua groei, qua uh, immigratie en dergelijke. En, en van uh, andere uh, uh, ja, etnische uh, achtergrond groeit toch sneller dan die uh, bijbelbelt, omdat ze natuurlijk met vele grotere getalen zijn. Hè? Dus uh, ja, daar hebben ze wel zes, zeven kinderen of zoiets, die, die, die, die christenen. Maar uh, het, uh, het kan niet tegen de andere bevolkingsgroep uh, of een groei uh, op. Dus ze uh, blijven in de minderheid. En, uh, ja. en de niet-bijbelse uh, delen van Nederland, die hebben hooguit nou, twee kinderen, soms drie, maar meestal één of twee kinderen. Dat, uh, ja, dus dat slinkt uh, eigenlijk. Hè. Dus uh, elke echtpaar, dus man, vrouw, twee personen, uh, krijgt maar anderhalve kind. Dus er valt steeds een half kind weg eigenlijk, volgens de statistieken althans. Dus het komt niet van mezelf af, ik heb het in de statistieken gezien. Ja, dus dus, het aparte is dat onder de allochtone bevolking, maar dat woord mogen we vanaf vandaag niet meer gebruiken van de regering. Ja, belachelijk. Maar we doen het toch even. Hè? Ja. Dat onder de werkende allochtone bevolking het aantal kinderen tegenwoordig ook gewoon op één of twee blijft tekenen. Ja, dat meestal klopt. dus meestal dat twee. en ja. dat onder de werkeloze allochtone de kinderscharen naar de, de, de zo richting de vier gaan. Nou, weet je wat het is? Als je, wat mij opvalt, is dat onder de autochtone bevolking dat ook is, hè? Want eh, ik ken mensen die, die laag zijn opgeleid, blanke Nederlandse mensen, die laag geschoold zijn, die komen uit een achterstandsbeurt ook meestal. En eh, niet dat er wat mis mee is, hoor, dat gaat niet. Om, want je kan ook, eh, je hebt ook je, de, de, je wieg niet gekozen, weet je. Maar die hebben ook vaak eh, drie, vier kinderen, hoor. Dus. Eh... Dat is me echt uh, opgevallen. En, en uh, ja, de, weet je wat het is? Uh, kijk, uh, vroeger uh, nou, hadden mensen veel kinderen. Omdat het, natuurlijk de anticonceptie was nog niet zo goed. Als, als uh, de laatste vijftig jaar. En uh, mensen hadden juist kinderen nodig. Om voor de verzorging. Het was je. je, je ja, wat je nu dan uh, een rechts. Uh, hoe noemen ze dat? Een verzorgingsstaat Had je toen nog niet. Dus je had gewoon veel kinderen nodig. Om elkaar. Te onderhouden want uh, jij bracht 8, 9 kinderen groot en als jij dan oud was dan gingen die kinderen weer voor jou zorgen. Dus dat was een soort win-win situatie zeg maar, begrijp je? Ja ik, uh, ik, heb, ik heb ooit op een, op een christelijke school gezeten en dat was een, een detailhandelschool. Ja? Leer, daar leerde je voor uh, Uiteindelijk het doel was een middenstandsdiploma te behalen. En uh, die, uh, ik kwam op die school terecht omdat het de enige van zijn schuld was in de omgeving, zeg maar. En het was toevallig een christelijke school. En uh, nou heb ik daar op zich geen problemen mee om een uurtje in de week bijbelgezwets aan te horen. Dus daar, daar kom je ook wel weer heen. Uh, en ik moet zeggen, eerlijk is eerlijk. Uh, wij hadden echt hele... We hadden jonge leraren en het waren hele coole gozers, Er waren echt hele coole gasten. Dus dat viel allemaal reuze mee, zeg maar, ondanks dat ze toch wel gereformeerd waren. Ja. Uh, maar uh, in ieder geval, ik zat echt, ik, ik heb nog in, in de klas gezeten, echt waar, waar nou ja, inderdaad, waar de, de meisjes echt in rokken tot op de, de enkels kwamen, zeg maar, en zo. Strikjes in en, de haar. Ja, absoluut, inderdaad. En bijbel onder de arm. En ja. de, daar zaten meisjes tussen die echt uit een gezin kwamen. En één was, één was heel extreem. Die uh, kwam uit een gezin van 21 kinderen. Zo dan. Maar hoe moeten die mensen dat dan bekostiger dan? Want die kinderen moeten toch ook gekleed... Uh, en moeten ook eten. Dat, dat heb ik ook wel eens gevraagd. Maar dat, dat is eigenlijk heel simpel. Want... Uh, er zit, er zit natuurlijk een, een best, tussen de kinderen onder links zit een best leeftijdsverschil. Ja, oké. Okay. En op het moment dat jij 14, 15, 16 bent, ben je gewoon in staat om baantjes te gaan nemen. Kranten, ja, ja, ja, okay. vakken vullen, uh, uh, nou ja, het is, vaak komen ze uit een landelijk gebied. Dus er zijn wel, uh, bijvoorbeeld, uh, heel veel kinderen van collega's die ik nu ken, en die hebben kinderen in de... Uh, leeftijd van 15, 16 en dan vooral de jongens... ...die gaan asperges steken. Ja, ja. Zeg maar, weet je. En dat geldt... ...dat is niet voor onszelf. Dat geldt, dat draagt bijna tegenwoordig wel. Maar toen in die tijd, zeg maar... dan ging dat gewoon in de algemene pot, zeg maar. Ja, dat klopt als mijn ouders ook. Dus als jij dan 21 kinderen hebben. ...kijk, die jongsten kunnen natuurlijk niet meedoen... ...maar alles wat boven de 10 is... ...dat werd gewoon te werk gesteld. Ja, want mijn vader zijn eerste baantje... En mijn vader uh, is dus geboren in 1924, hij leeft dus uh, al ruim 30 jaar niet meer, maar goed dat hij Maar die begon als, uh, als ja, boodschappenjongetje voor een uh, drogisterij. Daar is hij mee begonnen eigenlijk en dan was hij ook uh, 15, 16 jaar of zo. En uh, ja, toen uh, ja, is hij natuurlijk, heeft uh, natuurlijk zijn vakbekwaamheid vak, uh, natuurlijk wel bij zijn werkgevers allemaal geleerd. We hebben al meer baantjes gehad, hij is behangerstofveerder geweest, hij is kleurmaker geweest voor een, een autospaarterij. Hij heeft op een bank gewerkt, hij heeft zich helemaal uh, opgewerkt. Hij is ook s'avonds gaan studeren om dat bankwezen te kunnen doen, weet je wel. Niet dat hij zo hoog was, maar uh, mijn vader was gewoon een kantoorklerk. Maar uh, we hebben nooit uh, een boterham minder uh, gegeten, we waren al met vijf jongens. Vader en moeder en opa heeft ook nog zeven jaar bij ons ingewoond. En toen was net die AOW, die was nog maar net toen die met pensioen ging, was dat ingevoerd. En dat was nog niet zoveel in die tijd zoals dat het nu is. En het is ook nog karig hoor, want dat is ook, geloof ik, nou wat is het, 900 euro, 1000 euro per maand, Zijn AOW. Want als je geen pensioen hebt, nou dan moet je ook wel uitkijken met wat je uitgeeft hoor. Ja, heel veel van die uh, maar heel veel van die families uh, uh, ik, ik ken nu nog wel uh, collega's die zeg maar uh, heel kerk zijn, laat ik het maar zo zeggen mm -hmm. en, uh, die hebben natuurlijk ook heel veel kosten die wij niet hebben of uh, sorry ik zeg het verkeerd, hun hebben heel veel kosten niet die gemiddelde gezinnen nu wel hebben uh, op vakantie uh, ...naar het buitenland of wat dan ook... ...gaan ja, ze, ze, niet, ze gaan nee. op vakantie... ...in hun eigen gemeenschap, zeg maar. je ja. ja, Ze klopt. hebben zo hun eigen... ...adressen en uh, dat... heeft ja. vaak met goede doelen te maken of zo. Dus ja, van de kerk, weet je wel. De kinderen ja. hebben geen... ...mogen ook geen mobiele... ...telefoons, dus die kosten... ...hebben ze ook niet. Hmm. Uh, ze hebben geen internet... ...of alleen maar voor... de, de ...doelmatige zaken, zeg maar. Hmm. Uh, um, dus ze hebben heel veel, heel veel, en de kinderen doen niet mee met de laatste mode en hypes en ja, dat zo, klopt. En, en, ja. en ze hebben, ja, dus ze hebben ook ze leven vrij simpel. Ja, maar weet je, als je in zo'n gemeenschap opgroeit, weet je ook niet beter, denk ik, weet je wel. Het is die mensen ook niet kwalijk te nemen eigenlijk. Want ja, ja als, jij niet, de, als jij niet beter weet, en uh, ja... Als kind en je, weet je niet beter, en als ouder zijn is het een bewuste keus. Ja. En dat geldt ook voor die allochtone mensen. Weet je, bijvoorbeeld... Uh, ja, als je iemand hebt... Een Turk of een Marokkaan of weet ik veel... Uh, ergens uit uh, een Arabisch land... Die streng uh, islamitisch is opgevoed... Ja, die weet ook niet beter. Dat is precies hetzelfde. Of dat je... Uh, bijvoorbeeld ja, Mensen die worden heel vrij, vrij opgevoed. Nou, heb ik ook... Mijn bedenkingen bij een vrije opvoeding, hoor. Want... Uh, weet je wat het is? Uh, uh, Vroeger was het zo, Dan hoor je wel eens mensen klagen van ja, alles kan maar en alles mag maar. Maar achteraf gezien hebben ze toch wel, wel gelijk, vind ik. Weet je, daar zijn grenzen gewoon, eigenlijk. Want ik vind dat het nou wel heel ver is doorgeslagen, hoor. Ik, uh, Als ik mijn mening uh, tenminste zeg. Ja, ab ab absoluut. Ik bedoel, je hoeft maar naar de gemiddelde supermarkt uh, te gaan en je ziet hoe kinderen de boel terroriseren en dan mama en papa totaal geen overwicht en... nou ik heb een keer uh, gehad bij Albert Heijn een ja, of zes geleden zo toen uh, stond ik in, in de, bij de kassa te wachten en uh, er was een, uh, een vrouw die was met haar zoontje boodschappen aan het doen en dat jongetje die pakt zomaar wat snoep uit zo'n schap en uh, hij zegt ik wil een zak snoep? nee, ze zegt zijn moeder leg terug, leg terug. Ja, nee, ik wil het hebben. Nee, leg terug, zegt ze. En nu? Nee, ik wil het. Nee, wat zeg ik nou? Leg terug dat ding. En er zat, stond er een vrouw achter haar. En die had blikken bier had ze. die zet ze zo op die bank. Of op die jongens dat ding, die rollerbank bij de kassa. En die begon zich daarmee te bemoeien. Nou, dat, dat is iets dat moet je nou doen natuurlijk. Uh, bemoeien met andere mansorus. zeker niet mensen die je niet kennen al helemaal niet en uh, ze zegt ja uh, dat kind heeft toch ook rechten oh goh, dat is geen stijl en toen zegt die vrouw waar bemoei jij je mee is het jouw kind of mijn kind ja je moet respect hebben voor kinderen zegt ze, zegt ze oh, joh, uh, en dat liep een beetje ja het ging escaleren een beetje, weet je. En er stond een beveiliger, die stond aan de andere kant van de kassa. En die hield dat een beetje in de gaten. En die begon een beetje te bemiddelen. en uh, Ja rustig, nou vrouw, uh, dan gaan dan bemoeien daar liever niet mee. Ja nou, ze moet gewoon respect hebben voor kinderen. Klaar. En dit en dat, hè? En ja, je, dan, je zal wel alcoholist wezen. Hè? Dat, dat zou ik niet moeten zeggen natuurlijk. Maar je zal wel alcoholist wezen. Voor hetzelfde gaat dat die met vrouw een verjaardag vanavond, hè, dat ze bier in huis had. Dat kan ook. Dus dat is natuurlijk ook gelul. Maar goed, ik zat dat zo allemaal aan te horen. En ik denk: jongen, jongen, jongen, waar gaat het over? Zolang zij dat kind fysiek niet aanvalt. Dus nee, dat, dat, dat, dat deed de... ze ook niet hoor. Maar die vrouw was gewoon correct. Die was gewoon correct met dat kind bezig. Je moet kinderen leren dat ze niet altijd hun zin kunnen krijgen. Hè? Misschien heeft hij, vrouw, die mevrouw ook de zeentjes niet. Dus uh, toen bleef uh, dat maar doorgaan. En toen zei die bevader: en nou is het klaar, zegt hij zo. En ineens was die ruzie afgelopen. <laughs> En ik denk zo, kijk die man die heeft dat heel goed in de hand. Ja die werd echt link hoor. Zeg, nou is het klaar zegt hij zo heel hard. <laughs> en ik denk zo dan. Ik eh. In, in andere culturen lossen ze dat ook. In Nederland in Nederland is veel te soft geworden in dat soort dingen, heel oh, civielig en alles uh, je mag, en met de hand en liefde en een klein ja. ontspoorde kinder. kinderen. Zachte heelmeesters een... maken stinkende wonden. Hè. Ja, als, je, als, je, als je kijkt bijvoorbeeld, uh, en, en, en, dat, dat is een leuke, de, dat is een leuke sketch. Er, er, er was iemand op tv die vertelde dat een keer. Dat was een uh, Suriname was dat. En die vertelde hoe. En die had ook altijd, die, had ook, die, die man die had ook commentaar op hoe de Nederlandse ouders hun kinderen ook voelen dat het allemaal zo vrijblijvend was, weet je wel. Mm -hmm. En toen zei hij van, weet je hoe mijn moeder dat deden? De stapte uit de auto toen we naar de linker gingen. stapten stapte we uit de bus als we met de bus gingen of met de auto. Dan pakte ze me in mijn hand en dan kneep ze flink. En dan zei ze: En nou hou je je bek dicht. En je loopt gewoon mee en je loopt niet te zeiken. Want als je thuis komt. dan krijgen we een portieslaag. Ja. Op, dan kreeg hij uh, op zijn broer alleen maar gewoon met de vlakke hand op de kont. Nou, zou jullie, gewoon... mijn ouders, dat ook wel hoor. Moet ik zeggen. Kijk, je, die... En ik ben er geen cent slechter van geworden. Kinderen moeten hun ouders gewoon respecteren. En ja, klaar. Je, en, en ik zeg een klein beetje angst, of nou angst is het dus verkeerd hoor, laat, laat ik zeggen een klein beetje ontzag is niet verkeerd nee, dat is het ook niet kijk, weet je, ik, ik was zelf ook best wel eens moeilijk als kind, weet je ik kan me herinneren met vlaggetjes, dag in Scheveningen en dan mochten we vroeger wel eens eh, iets uit de grabbelton Nou, kostte wel misschien één of twee gulden in die tijd daar praat ik over eind jaren 60 zo en toen mocht ik een keer niet uit, niet uit de grabbelton en, uh, maar ja, ik was het zo gewend, ik, uh, ik werd boos en uh, ik zat met mijn voeten te stampen. Ik wil een grappeltom, dit en dat. Nou, en toen uh, hebben ze, om van het gezeur af te wijzen hebben ze toch mijn zin gegeven. Maar, toen ik thuis kwam, heb ik me toch een partij op mijn donder gekregen, zeg. Nou, ja, dat wil je niet weten, hoor. Ik, uh, kijk, ik had dan wel mijn zin, maar uh, dat gaf toch geen fijn gevoel, hoor. En ik geef ze goud gelijk achteraf gezien, want ja, ik kan het best begrijpen. Maar misschien al is het toevallig even niet zo breed. Ja, dat weet je natuurlijk niet, maar omdat ik dat natuurlijk gewend was. Maar ze zullen het misschien op dat moment even niet breed gehad hebben voor een, uh, voor een week of zo, zeg maar wat, ja. En mijn ouders hebben altijd gezorgd dat we uh, goed gekleed waren. Dat we genoeg tijd hadden, we hebben nooit iets tekort gekomen. Dat is echt heel eerlijk. En uh, natuurlijk hadden we, was er een klein beetje generatiekloof, uh, een beetje wel, maar we, hadden, uh, ja, we accepteren wel wat. Uh, maar achteraf gezien, uh, ja, ik ben er niet slechter van geworden. Ik ben er alleen maar blij mee dat ik uh, sommige dingen een beetje strak gehouden ben want wie weet was ik de grootste crimineel geworden als ze dat nooit hadden gedaan ik en mijn broers dus ja het is ergens toch wel goed voor te streng is ook niet goed maar je moet ook niet te soft zijn je moet een, maar ik uh, denk dat sowieso... een gulden middenweg dat opvoeden een vak is en het is zeker een vak en je ziet gewoon te veel ouders die hun kind nemen en het kind maar een beetje eigenlijk ja een luxe, eigenlijk... een speeltje, een luxe is het lekker vissen lekker dit, lekker dat, die denken alleen maar aan de, aan de leuke dingen als ze aan een kind beginnen, maar ze vergeten dat er komt ook nog een stukje opvoeding bij en elk kind die je hebt, als je twee, ik heb zelf nog geen kinderen, maar als je twee of drie kinderen hebt, elk kind heeft een eigen karakter en die moet je zo aanpakken en andere die hoef je misschien wat minder hard aan te pakken. En die moet je dan weer wat harder aanpakken, omdat die ja, ik bedoel, anders luistert hij niet. Uh, uh, ja, karakters verschillen nou eenmaal en de een moet je misschien wat harder aanpakken als de ander. En uh, ja, en je moet toch een lijn trekken een beetje, want je kan natuurlijk niet zeggen: van hey, hoe kan dat nou, hij wordt wel uh, soft aangepakt en ik niet. Nou, omdat die ene sneller luistert en de ander die moet je misschien een beetje pushen. En dat is op school met leren ook. Die moet je wat meer aandacht geven. Omdat hij zijn sommen niet snapt. Als de ander die het wel snapt. Snap je? Dus gene, ja, ze, ze, ze is, Ieder iedereen zit anders in elkaar. En dat is natuurlijk ook zo met kindertjes. Nou ja, ik denk dat. Ja. Kijk, als je, als, je niet, als je het als ouders niet goed doet. Dan krijg je natuurlijk straks kinderen. Die zich uh, in het volwassen leven. Of in, als ja, dat kinderen. Dat wordt etterbakken. Niet, niet, niet, niet kunnen, maar ook niet kunnen, zelfstandig kunnen redden. Want. Um, Omdat ze niet weten hoe het moet. Ja, in, in, in, inderdaad, maar ook van die kinderen, die, en dat zie je bij sommige jongvolwassenen ook, die vinden dat ze overal maar recht op hebben. Ja, weet je wel? Ik heb die discussie een keer gehad met, met iemand die, uh, die was vrij jong, zeg maar, en die, die werkte bij ons en die had ja. net een, uh, een hele dure auto gekocht wat hij van dat salaris, wat hij bij ons verdient, hij vindt een goed salaris. je zo'n type auto kun je daar niet van kopen. En uh, toen zei ik tegen hem, ik zeg van, uh, maak je nou niet druk over hoe je dat terug gaat betalen? Ja, wat maakt mij dat nou uit? Ik werk er toch voor? Ik heb daar gewoon recht op een mooie auto, ik werk hard. Ik zeg, ja, ik zeg, je werk wel hard. Ik zeg, ik werk ook hard. Ik zeg, maar ik koop, ik koop niet iets waar ik het geld niet voor heb. Nee. Nou, maar zouden dan wij dan een zeggen, muziekje jij draaien? voor hmm. 15 jaar in de schulden gesteekt uh, het gevoel dat je daar recht op hebt hoe, hoe kom je daarbij bij dat gevoel dat je daar recht op hebt ja. je hebt maar, helemaal nergens recht op maar zullen we een liedje draaien want we zijn nou ah, al ongeveer nou een half uurtje bezig dus uh, is, uh, Kelly Ellen met ik uh, had van de week heel veel gedoe op geweest dat een aantal Nederlanders hadden Instagram-accounts gehackt van, van, van mensen die, um, die veel volgers hebben. Want wat is nou het feit, als jij veel volgers hebt, dan ben je voor uh, adverteerders ben je interessant. He? En dan gaat ja, hij ja. over... Dan praat ik over uh, nou, uh, 10.000, 100.000 volgers. Dan praat ik niet over, over 1.000 volgers of zo. Dan ben je niet interessant. Maar als jij 10.000 uh, volgers hebt of zo, dan begin je voor adverteerders interessant te worden. Uh, en uh, wat hadden die Nederlandse jochies gedaan? Ja, de accounts uh, hadden ze uh, gehackt. En daar hadden ze vervolgens de bestaande gegevens uit verwijderd. En die accounts. ...aan de hoogste bieden verkocht. Uh, aan adverteerders. Oké. Okay. En het aparte was, dat nou hebben ze in de media dan verteld van... ...ze hebben die hackers gearresteerd. Maar... ...mijn idee is... ...dat ze die advertentiebedrijven... ...dan zouden moeten arresteren voor heling. Ja. Daar zeg je maar wat. Want die kopen waarvan ze weten dat het niet eerlijk verkregen is. Ze kopen een leeg account met zeg maar 10.000 of 100.000 volgers... Uh -huh. die ze dan kunnen gaan vullen met hun eigen advertenties vervolgens met hun eigen shit. En uh, dan zou je die eigenlijk ook aan moeten pakken. Op zijn minst die accounts moeten sluiten. Zodat ze geen profijt van die criminele activiteit hebben. Dus en, zeg je maar wel zo. Ja. En, en, en sowieso, op Instagram is het heel erg gebruikelijk. Uh, het was laatst een tijdje geleden, dat was dat op Nederland twee of drie, daar ben ik van afwezen. Maar in, in China heb je dus bedrijfjes, en die verkopen dus uh, likes. Hè? Je hebt op Facebook heb je vind ik leuk, en je hebt Facebook vrienden, zeg maar. En daar draait het om. Hè? Hoeveel, uh, het maakt mij en Jaap ook niet, niet uit hoeveel vrienden je hebt, hoeveel likes je krijgt, zoals een zo wezen. Maar er zijn heel erg veel mensen die, die vinden het belangrijk hoeveel likes ze krijgen en hoeveel vrienden ze hebben. Ook al kennen ze die mensen die spreken dus nooit. In, nou ja, het is heel vreemd. Maar er zijn dus bedrijfjes die bieden dat dus te koop aan? Hoe gaat dat? En dat niet alleen voor Facebook, maar ook voor Twitter, voor Instagram, voor alle social media's en voor YouTube-kijkers. Uh, hoe gaat het? Zo'n zo Chinese makelaar, zeg maar, die, die bemiddelt, zo'n kerel, die, uh, nou jij kunt hem een mailtje sturen van: Ik wil graag duizend volgers op Twitter of Facebook. Nou, daar betaal je dan x-bedrag voor. En wat hij doet, hij heeft gewoon allemaal. Chinees, want China is een groot land natuurlijk. En hebben allemaal Chinese kinderen en studenten die een zakcentje bij willen verdienen. Mm -hmm. Weet je? En die schrijft hij dan allemaal van, ga hem of haar even volgen op Instagram en Twitter. En reageer op een paar posts. Ja, zeg maar. ja. Oh. Zo, ga, zo wordt het dus bemiddeld. Dus zeker in Facebook zie je niet zoveel, Twitter valt ook mee, maar Instagram wordt overspoeld met constante advertenties van oh wil je ben je geïnteresseerd in 10.000 volgers? Wil je misschien een miljoen volgers kopen? Of wil je dit of dat zus of zo? Nou is het zo dat uh, er wordt wel degelijk op gecontroleerd. Eén keer in dan uit gaat als een schoonmaker onder over zo'n site heen en dan raken een hoop mensen hun, uh, hun stiekem bekregen vol dat ze weer kwijt. Uh, maar het is dus een levige leven gehandeld, Dus dat vind ik, ik vind dat het best een raar idee. Dat er dus mensen zijn die een redelijk goede boterham verdienen. Omdat de andere mensen, ja, mensen die misschien zeggen maloten zijn. Die het belangrijk vinden om ontzettend veel likes en vrienden en alles zo te hebben. Ja, ja. Ja hoor. Want uh, weet je wat mij opviel? Hè? Um, nou, ik mag geen reclame maken eigenlijk. We zijn wel niet commercieel, maar uh, het valt me op als je op Facebook zit. Hè. En, uh, en dan ga je eens een keer bijvoorbeeld uh, een, een of ander elektronica bedrijf opzoeken op internet. Hè. Uh, bijvoorbeeld Conrad of, uh, of Media Markt of B BCC. En dan als je dat bezocht hebt en je gaat naar Facebook. Dan zie je ineens allemaal advertenties van die bedrijven die je op internet opgezocht hebt. En ik denk, hey, en toevallig net die producten die ik bekeken heb Weet je, een printer ofzo Of een uh, Of een uh, CD speler of wat dan ook want, uh, want ik wil een CD speler kopen Van Pioneer En dat ding ik in alle formaten Op CD afspelen Plus dat als er een USB stick in steekt Aan de voorkant En er komt geen computer of versterker bij om te pas Kan je hem Kopiëren In mp3 ik denk, dat is gaaf. En uh, ik denk, ja, ik ga ik wacht er nog even mee hoor, met kopen. Ik wacht gewoon tot mijn vakantiegeld binnen heb. Maar, en hij hoort uh, bij het type versterker die ik heb. Hij is net zo groot. En uh, ja, die, het hoort bij zo'n setje, weet je wel. Uh, ja, je kunt al zo'n zo zo stereo torentje opbouwen. Alleen hebben ze jammer genoeg geen tuners meer. Maar... Uh, uh, en dat, ja, mijn versterker, die was nog niet eens zo duur. Die was nog geen 200 euro. En dat ding was 239 euro bij de Mediamarkt. En bij Conrad was hij zelfs nog een tientje goedkoper. Maar ja, ik denk, als ik hem bij Conrad koop en hij gaat kapot, dan heb ik wel garantie. Maar dan moet ik een paar post opsturen. Terwijl ik bij de Mediamarkt kan ik hem zo naar de serviceafdeling brengen. En ik denk, nou, dan betaal ik maar een tientje meer. Maar ik wacht er nog even mee. Want, uh, ja, je moet natuurlijk ook wel een beetje op, op de centen letten, weet je wel. Ja. Zodat ik reclame maak. Je hebt ook Philips en Sony. En uh, Pioneer uh, cd spelers zijn ook allemaal hartstikke goed. Dus dat zeggen ik ga maar even wij. En uh, dan heb je ook een, een of ander goedkoop merk. En uh, die maakt ook van die retro-apparatuur. Uh, zijn oude ouderwetse radio. Bij uh, de kijkshop zag ik er nog een. En ja, dat zie je steeds meer, hè? Alleen, ik vind het niks. Want er, er, er zit... AM op, nou FM heb je nog wel wat dan het is mono en het is, en het is allemaal plastic alleen het houtwerk is echt hout en ja vroeger waren het buizenradio's nu zit er natuurlijk uh, ja, moderne techniek in, het is allemaal transistors of misschien zitten er ook wel microchips in en, uh, ik heb daar een keer een andere versie van gezien want als ja. je naar de gemiddelde elektronica boer gaat dan zie je inderdaad van die plastieke retro dingen allemaal mm. uh, maar, uh, ik heb ook een keer, uh, ik heb ook een keer uh, gezien, uh, dat was op tv, ik weet, of, ik weet niet of het in Nederland was, maar dat was een bedrijf. En die maakte, uh, die, die kochten zeg maar echt, echt oude radio's op, die het niet meer deden. Ja, dan gingen ze opknappen ofzo. En die gingen ze dan opknappen, maar je kon ook gewoon een moderne radio, uh, ze, ze gingen het ook modern maken, alleen de aanpassingen... Deden ze aan de achterzijde? Dan ja, dat, dat je het niet klanker. kan zien. Dus dan krijg je gewoon ja. een klassieke voorkant, alleen aan de achterkant zag je bijvoorbeeld in één keer een usb aansluiten. Ja, oké. Okay. Want wat zit weet je een... wat ik ook zo raar vind? En daar hebben ze. Ik ga geen merknamen meer noemen, maar. Er zag ook zo'n ouderwetse buizenradio, zo'n oude model uit de jaren 40 of 50 of zo. En dan zit er ineens een digitale display in plaats van uh, zo'n uh, zo zendschouw met zo'n naald. Weet je wat heen en weer gaat. En, en dan zie je, zie je aan de zijkant zie je dan een moderne drukknop. Vroeger zat dat gewoon in, in de de aan en uit. En dan had je allemaal toetsen. Nou ik heb hem bij uh, een zo'n bedrijf gezien. Dat ding was 65 euro ook nog eens een keer. Dus als je het omrekenen is het 130 gulden. En uh, en daar zit alleen AM en FM op. Nou AM heb je niks om. Er zitten geen zenders meer op. Althans uh, ...uit Engeland of zo, of buitenland... ...maar geen Nederlandse zenders meer. En uh, dus daar heb je zo'n zo niks zand. Er zitten maar twee knoppen op. Twee witte uh, pianotoetsen. En dan heb je links en rechts een draaiknop. één voor de volume en één voor uh, de zenders op te uh, zoeken. Maar ik heb ze ook gezien met een pick-up erin... ...een cd-speler en die dingen waren nog niet eens zo gek duur hoor. Nog geen 200 euro. En het ziet er allemaal wel leuk retro uit... Maar ik denk, ja, er zit er een USB-port aan de voorkant, weet je wel. Kijk, als ze dat nou wegwerken met een klepje, hè, een frontpaneeltje, die klepje, die doe je dan zeg maar open en dat je dan post die dingen ziet, zeg ik oké, okay, weet je. En ik krijg daar nog een, nog een extra reserve naald bij, maar wie zegt dat je die naaldjes voor die platenspelertjes ook los kan kopen hier en daar. Want ik heb voor die dure platenspelen die ik hier heb heb ik een naald gekocht, nou in 1992, dat lijkt me heel goed het was mijn piek op naald gebroken toen was ik geloof ik uh, nou ik geloof uh, 45 gulden kwijt en nou uh, was deze kapot uh, die naald die ik dan bij uh, Stuten had gekocht dat bedrijf kan ik wel noemen want die bestaat niet meer in Den Haag aan de, aan de Prinsengracht en ik uh, en koop hem nou uh, aan de Tomsomlaan uh, vlakbij Scheveningen Bij een radiozaak, nog een ouderwetse radiozaak trouwens 15 euro En hij doet het fantastisch Hij doet het fantastisch, echt waar We zijn een geluidje, het is een pick-up uit 1980 Met direct drive Geen ge eens een vezenaar. Mijn broertje heeft hem over 200 en nog wat voorbetaald 240 of zo als je hem nu zou kopen, ben je zo uh, 800-900 uh, gulden kwijt, zeg maar omgerekend 400-500 uh, euro. Zeg maar ongeveer, die dingen zijn hartstikke duur nu. Want ze zien er wel iets anders uit. Maar uh, ik vroeg uh, die, die man die, toen ik dat naaltje kocht, die twee naaltjes een paar maanden geleden. Ik heb er twee genomen. Hij zegt: uh, ik, uh, Als je nou het type nummer opschrijft, want ik had hem aan de telefoon. Hij zegt dan, euh, of, of doorgeeft, hij zegt dan kan ik ze voor je bestellen. Wil je ze direct hebben, dan kost het je verzendkosten. Ken je een wijkje wachten? dan kost het je niks. Dan hoef je alleen die naaldjes te betalen. Ik zeg, nou, ik heb al een wijkje wacht hoor. Dus nou, na een wijk waren ze al binnen, werd ik opgebeld. Van joh, je naaldjes zijn binnen. En, euh, maar hij doet het perfect. Perfect. En dat ding is, heb uh, mijn broertje gekocht in dag in, in 80 of 81, daar weet ik van afwezig. Het is een Technics. En hij doet het fantastisch. Ja, Technics, die, uh, die maken de betere draaitafels. Panasonic en Technics, en had je nog een merk, National, dat is allemaal één bedrijf. Hè? Net als dat je Philips, Eris en Aristona hebt, zeg maar, daar kan je het een beetje mee vergelijken. En toen werd het tijd voor een liedje, want anders vallen de mensen in slaap. Hier komt hij dan, een prachtig nummer, met, uh, met Randy Lee Perkins, met Let the Amber Die. cigarette glowing in the kitchen late at night She knows there's something wrong But she don't know what's on my mind I've told her time and time Life ain't worth all this misery Am I lying to myself? Oh, the man I used to be. We used to be forever till death do us part. That seemed like such a long time to a younger man's heart. Now that we've grown older That fire doesn't burn so deep inside So should we fan the flames Or just let the embers die Should we let the embers die Like snow rings in the night Should we walk our separate ways, or hold on to yesterday? Should we let the embers die, like our love has deep inside? Either way. I'm You won't be here by my side My cigarette is glowing For the last time late tonight I know there's something wrong here I can feel it deep inside I've thought it time and time, life ain't with all this misery. Why do I sit here and cry, when I could end this all tonight? Met uh, prachtige nummer Let the Ember Die. Ja, meisje. <laughs> Prachtig liedje. Kom je lekker tot rust? We zijn met een heel druk nummer begonnen. Vergeten de naam van de artiest en het liedje te noemen. Ik weet het niet meer, want ik heb hem weggeklikt. Dat vind ik heel spijtig. Dit is geen uh, rechte vrije muziek. Dit is muziek die we gedownload hebben. ...van Jamendo.com allemaal geheel legaal. Dus mensen niet gelijk van, oh jee, Buma, Stemra, dit of dat, niet. Met deze liedjes. Uh, we zijn niet commercieel. We verdienen er zelfs geen ene uh, rode cent aan. Voor zover die centen op bestaan tenminste. Althans niet in Nederland. Uh. Uh. Ja, ja, als je naar Duitsland gaat of zo, of naar Frankrijk... ...kan je die, centen, die eurocenten gewoon nog uitgeven hoor... Maar uh, over euro's gesproken, wat, wat vind jij uh, Jacco? Euro afschaffen en terug naar de gulden? Of uh, zullen we het maar zo houden? Wat, wat vind jij het verstandigste? Um, ja, kijk, uh, ik, ik, weet niet of, ik weet sowieso niet of het kan. Ja, het, het kan altijd natuurlijk, of het verstandig is. Zeg maar dat, dat, dat, dat, dat, dat wil ik... Uh, uh, uh, da daar wil ik af zijn. Uh, voor mij zou het op zich wel mogen. Ja, voor mij ook. Alleen, er zit een, wel een addertje onder het gat. Als we het zouden doen, dat kost het ook weer miljarden, hè? Het kost wel heel veel geld. En uh, ja, dan hebben we hebben dat associatieverdrag uh, uh, uh, weet je, met de Oekraïne, weet je wel. Ja, ja, ja, jongens. Uh, ja, dat is voor mij dus niet. Voor mij ook niet hoor. Ik heb uh, twee stemformulieren gehad. Eén voor mezelf en één voor mijn eigen. Eén voor mijn vrouw bedoel ik. En uh, ja, ze is er niet zo in geïnteresseerd, maar ja. Ik, zeg, nou, ik ga zo in zo tegenstemmen. Nou, haar, haar interesseert het geen worst. <laughs> ik geloof dat ze zelfs de laatste keer nog niet eens met de verkiezingen gestemd heeft. Hij zegt, moet ik dan voor je stemmen? Nee, dat houdt ze niet. Ik zeg, nou ja, dan, dan ga ik uh, uh, alleen met mijn eigen stemkaart stemmen. Maar ja, ik zeg, uh, wat, als ik dan moet stemmen, wat moet ik dan stemmen? Ze hebben altijd Dierenpartij gestemd, ik heb altijd SP gestemd, dat ga ik niet meer doen. Maar uh, ik ga niet zeggen op wie ik stem, het is in ieder geval niet Geert Wilders, zeker niet. Maar ik ga wel op een rechtse partij stemmen, dat zo en zo. En, nou, ik, heb, uh, ik maak er geen geheim van. Ik heb heel vaak op uh, Partij van de Dieren gestemd. Mm -hmm. uh, daar heb ik wel sympathie voor, voor die partij. Oké. Okay. Uh, ja, ik min of meer ook wel, eigenlijk. Ja. Uh, maar um, ik ben nu even de naam kwijt. Uh, er is er één bij het CDA: Pieter ja, daar had je al eens eerder over gehoord hè. Ik en weet niet of het tijdens... A... Die, uh, ja. die, van, die, die gozer die heeft een, een documentkennis en als hij zich ergens in vastbijt, zeg maar, ja dan is het net een pinboel, dan laat hij hem niet meer los ook. Maar weet door... je wie ook ongeveer zo'n figuur is? Harry van Bommel van de Socialistische Partij. Dat vind ik een beetje een eng ventje. Um, Je hebt in het verleden wat dingen gedaan waarvan ik zeg van... Uh, o, oh, vertel eens, dat wil ik graag weten. En de luisteraars ook, denk ik. Dan gaan, ja. dan gaan we roddelen, jongens. Dan gaan we, Je dan we roddelen. Dat kunnen bewijzen, hè. Ja, oké, okay, maar dat, dan zijn het weer geruchten, hè? Je weet natuurlijk niet... Ik weet wel... We hebben ze op televisie over gehad... Dat hij voor een... Van, uh, aardig uh, van een glaasje houdt. En uh, ze uh, schijnt nogal een rokkenjager te zijn... Maar er is toch niks mis mee, Rokkenjager? Ik hou maar, ook. Ik, ik, ik vind de vrouwtjes ook leuk. De, de, de, de, ik weet het niet echt, maar in het verleden zijn er wat, wat, wat rare uitspraken geweest. Uh, ja, oké, okay, maar misschien is die dat. Het is wel een hele rode. Ja, ja ik vind toch wel sommige dingen. Hij uh, heeft uh, ook wel dingen gezegd waarvan ik denk: Nou, want neem die Buma van het CDA bijvoorbeeld. Die. die, die, die, die uh, hoe heet die, die voorzitter van het CDA? Of, of wat is die juist, ja, een beetje de hoogste daar? Die zegt ook wel eens dingen waarvan ik denk, nou, daar zou die beste man beste gelijk in kunnen hebben, weet je. Vraag me niet wat, dat weet ik niet meer, maar ik heb wel eens gehoord dat ik zo denk van, nou, in ieder geval beter dan die Samson en die Rutte in ieder geval. Want hij was ook degene die zei van met die crisis van, ik kan beter de lonen verhogen, want dan gaan de mensen vanzelf meer uitgeven. Nou ja, dat dat heeft ook gewerkt, onder Lubbers ook. Toen, toen had je ook zo'n crisis. Ja, het was eigenlijk meer een recessie. Daar hebben ze toen ook de lonen iets verhoogd. Maar het heeft wel enigszins geholpen. Zie je daar, het CDA is nog zo slecht nog niet. Alhoewel, alhoewel. Als, ik ben een keertje in de Tweede Kamer geweest. Ik, ja, eh, toen, toen met die verkiezingen toen rond Pim Fortuyn, eh, die was toen vermoord. En uh, ik was toen, uh, toen bij de SP, toen de tijd. en toen mochten we naar de Tweede Kamer, zijn we eerst naar de kroeg geweest, konden we op uh, kosten van de SP, uh, ja we kregen maar één drankje, geloof ik gratis, maar de rest moest je zelf betalen, dat was heel goedkoop, één euro, bij de Biep in Den Haag, bij de Veenkade in de buurt. En toen zijn we naar het Tweede Kamergebouw gaan lopen en daar had je dan al die, die nadebatten, debatten zeg maar, die verkiezingen. En toen zag ik die, die, die, die, die dames lopen van het CDA met zo'n mantelpakje. En eh, al had ik zo'n eh, weeën gevoel achter mijn knieholtes, weet je hoor, en een beetje, beetje onderbuikgevoel en een, een truttige zoo, je zit hier, weet je. Ik voelde me er niet zo lekker bij. Maar ik zou je heerlijk zeggen, ik ben geen fan van GroenLinks. Maar die, hoe heet die gozer ook weer, die vroeger uh, fractievoorzitter was van GroenLinks. Paul Rozenmuller geloof ik. Jezus man, wat een aardige fan is dat joh. Dat is een hele aardige gozer hoor, wist je dat? Paul Rozenmuller, een hele aardige man. Ik mag, mag ik best wel. Ja, het wil nog niet zeggen als ik niet met jouw politieke standpunten eens ben, het wil nog niet zeggen dat ik je vijand ben, helemaal niet. Maar uh, ik ben het gewoon niet met, met, met bepaalde dingen eens, maar daarvoor hoef je mekaars uh, rivalen of vijanden niet te zijn. Kijk, natuurlijk, maar maar dat, is dat is allemaal show, ja, dat weet dat je. je van, uh, dat is ja, Met. dan lopen ze dan te de vechten de groen, in de kamer de, en, en na de vergadering gaan ze lekker een biertje drinken in de Groepenplein. kom nou. Maar, maar dat is wel wat er heel erg gebeurt, en dat, ja. links, dat, je, dat je door de linkerkant die mensen gewoon compleet van naties nazi's uitmaken, omdat ze bepaalde ideeën hebben die niet overeenkomen. Nou, weet je wat dat is? Kijk, um, uh, ja, wat moet ik zeggen? Ze zeggen dit, maar ze doen zo. En van links tot rechts, hè? Van links tot rechts. Ze, ze zeggen ja, maar ze doen nee. Want zo zit het volgens mij gewoon. Jezus, het is alweer. Ja. De tijd gaat hè? De tijd gaat zeker hard. Oh, we hebben nog maar drie minuten. Ik weet niet of ik nou moet huilen of lach. Ja, van de week komt de stem 1 aan door Nederland heen. Oh, nou, ik ga toch tegenstemmen, hoor. Ik ga toch tegenstemmen. Dan mogen jullie allemaal weten. Partje P-radio, Jaap, DJ en Jaap. En, en met Jacco natuurlijk. Het is allemaal, allemaal. Oké. Want weet je, het is, uh, ik ben vergeten grote datum te noemen. Ik, ben, ik heb wel gezegd week 12, zaterdag week 12. Einde zaterdag 26 maart 2016 is deze opname en nu is het hier tijdens de opname bijna tien voor half elf. En om elf uur gaan we dit online zetten, kunnen de mensen een week lang een uurtje luisteren naar Jacco en Jaap, DJ Jaap. ...op Padje P Radio. We zenden niet uit via de ETA, niet via de internetstream... ...ook niet via de satelliet of de kabel of via DAP+. Maar uitsluitend en alleen via podcasting... ...op, ja, wat is het, Facebook-adres is... ...padje P Radio, nee, Ja Bruin heet dat, hè. Ja Bruin. En op Twitter zitten we ook, daar heetten we... Patsje Radio en het adres is uh, Twitter, uh, nou zeg maar hashtag uh, uh, Patsje Peer, Peer, staat er dan, want uh, het woord Adio, radio, dat komt er niet op, omdat er schijnt al ergens ook iets te zijn dat hetzelfde heet, dus nou dan staat daar Patsje staat er dan, maar uh, er staat wel een titel Patsje Liggend streepje radio. En dan zie je mijn lelijke kop erop met mijn groene bombejack. Met de letters op mijn uh, linkerborst. patje P Radio met witte letters. En, en als je die vindt op de Facebook. Dan uh, je kan ook uh, gaan naar de Facebook adres. Als je dat intypt kom je er ook. en Dat, uh, dat heet... Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Weet jij het nog? Het staat niet in de titel, maar, maar goed. Het is Partje P Radio. En zie je mij uh, wijzen op mijn, uh, mijn tekstlogo, op mijn groene bomberjack, met witte letters. Partje P Radio, dan heb je de goede. En die zit ook op Twitter. Dezelfde foto, met het testbeeld op de achtergrond. En met Partje P Radio erop. Daar zit je altijd goed, mensen. En uh, ja, oké. Okay. Heb jij nog wat, eh, nog wat eh, een, een mededeling Of, zo? of eh, Hebben we het nog over Kruif gehad eigenlijk? Ja, het Kruif staat boven alles. Het is natuurlijk wel eh, apart dat juist met Pasen de Messia's overlijdt. hè? Ja, dat is zo. ja, hij is eigenlijk, hij was er niet maandag al overleden, hij, hij is, of dinsdag. Hij, hij is natuurlijk gewoon, hij, hij is, hè, zoals in uh, ...in Barcelona, te bevrijden. De, de. Dus um, ja, ik denk dat die vraag morgen weer staat. Wie weet? Wie weet? Je, je, heen, weet je weet, weet maar nooit. Dan incarneert hij. Over dertig jaar re hij weer. Dan heet hij bijvoorbeeld uh, Peter, uh, Peter Beentje of zo. Nee, weet het. Ken je Peter Beentje, Heb je daar wel eens van gehoord? Of zo? Ik heb wel eens muziek van gehoord. De, dan had je dan, hoe heet die gozer? Die zat vroeger bij Veronica. Peter Zomers of zo, weet ik hoe die gozer heet. Rob Zomers. die zat eerst bij Veronica. En dan zit hij bij Radio 10. Dat is ook wel een leuke zender trouwens. Allemaal oude muziek, een geinige zender. Maar ik mag geen reclame maken. Oh, wat doe ik nu? Maar goed, eh, Veronica is leuk. 50 uur 's is leuk. Radio 3FM is pet. En allemaal publieke omroep. Is allemaal niks. Alleen omroep weg en Pauw. Of nee? Omroep West, wat zeg ik nu? De enige goede omroepen die we hebben in de publieke omroep, heb ik het dan over, is Pound. En omroep max, dat zijn de enige twee goede en de rest uh, interesseert mij helemaal geen bal. <lacht> um, Alhoewel de VPRO best hele mooie programma's hebt hoor. De VPRO, ja. die moet ik raak wel bij. Nee, die is ook goed. De VPRO de, is ook we, goed. We, we doen ook dan hierbij gelijk de oproep aan de luisteraars voor de Patje P. fotowedstrijd. Ja. Degene die de komende paasdagen een haas en ei ziet liggen en daar een foto van raakt. Die, die, krijgen, een mooie prijs. die krijgen een mooie prijs. We zeggen niet wat, maar dat zie je dan vanzelf wel. Dus we zie jij een haas en ei leggen. Maak er een foto van. En zet hem eh, op internet of zo, weet je. Op, on, op onze dingen: hè? O, ja. op, op de Twitter-account van Patser Pay Radio. of van uh, Facebook. Oké, okay, mensen. Dankjewel, Jacco. En we gaan nog één liedje draaien om af te sluiten. En zou ik zeggen mensen wel te rusten, fijne paasdagen nog en de dagen daarna want het is week uh, 12 nu en morgen is het week 13 dus het is eigenlijk voor week 13 en volgende week uh, 2 april dan zijn we er waarschijnlijk weer, of misschien zondag 3 april, maar dat moeten we nog even bespreken, Jacco en ik want Jacco zit natuurlijk ook met zijn werk en dan in de tussentijd zit ik een ander liedje op te zoeken, want uh, daarvoor blijf ik even lekker kletsen tot ik een liedje gevonden heb. En het wordt een uh, heel leuk uh, nummer van. Zullen we eens even kijken. Dan wordt het weer een country nummer? Ja, Rod Trotter. Met het nummer Drinking and Thinking. Dat is een hele mooie titel. mensen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Doei, doei.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 Ja, Dat is kort en krachtig sorry: ik moet even onderbreken: uh, ik krijg net een telefoontje dat uh, Pygedia... Gaat uh, zondag 10 april een demonstratie houden op het Malieveld. En de rest, uh, ja, dat hoor je wel via de, via de multimedia. Dus als zodanig. Dus mensen, dus als je daar trek in hebt, dan moet je dat lekker doen. Eh. Hey, tot uh, volgende week.